Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Morgen of overmorgen wordt duidelijk wanneer personeel in de acute zorg een coronavaccinatie krijgt. Dat is de verwachting van voorzitter Kuipers van de ziekenhuizen. Hij noemt het fantastisch nieuws dat het kabinet heeft besloten de medewerkers in de acute zorg eerder te vaccineren. Dat die nu toch met voorrang worden gevaccineerd noemt minister De Jonge logisch... Hij spreekt van een klein zijstapje op de hoofdroute. Vrijdag begint de inenting van mensen in verpleeghuizen. Het aantal verpleeghuizen met minimaal één coronabesmetting ligt nu boven het hoogtepunt van de eerste golf. De afgelopen twee weken is een besmetting vastgesteld in 829 verpleeghuizen, één meer dan de piek in het voorjaar. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag 8630 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er iets meer dan het gemiddelde van afgelopen week. Het illegale nieuwjaarsfeest met honderden bezoekers in de buurt van Barcelona is beëindigd door de Spaanse politie. Het was al meer dan twee dagen aan de gang. Er worden boetes uitgedeeld van duizenden tot honderdduizenden euro's. De politie roept mensen op om morgen niet naar het strand van Hoek van Holland te gaan. Door het mooie weer was het er vandaag zo druk... dat het volgens de politie op de parkeerplaats onmogelijk was om anderhalve meter afstand te houden. De laatste keer dat er werd opgeroepen om niet naar Hoek van Holland te gaan was eind juli. Na de aardverschuiving in het zuidwesten van Noorwegen is het dodental opgelopen naar twee. Er worden nog altijd mensen vermist. Woensdag zakte bij het dorp Ask een aantal huizen in zee. Zeker tien mensen raakten gewond. Duizend mensen werden geëvacueerd. Het weer. In het midden en westen lokaal mist. Vanavond en vannacht vooral bewolking, maar ook enkele opklaringen met wat vorst. Morgen eerst af en toe zon. Vanuit het oosten toenemende bewolking. En morgenavond wat regen. Met in Limburg kans op wat sneeuw of natte sneeuw. Het wordt morgen 2 tot 5 graden.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 Toen jij me zei, ik zie je zitten en de zon die scheen een beetje. heel was dit. In, uh, ja, zijn nieuwe... Zing je kende de melodie natuurlijk al. Zijn het je ogen? Van, uh, van uh, Koosje Albers natuurlijk. En um, ja, wat, ga, wat, wat, wat gaan we doen? Uh, ja, we gaan... Uh, uh, uh, ja, het zit even allemaal niet mee. Dat heb je als je uh, iets wat... Uh, te laat in de studio aankomt. Ja, dan heb je dat gewoon. Het is niet anders. Zo ja, dat moest hem zijn. Bij deze natuurlijk, eh, ja, wil ik iedereen nog, uh, uh, ja, de beste wensen, ben, wensen eigenlijk in alle uh, goede gezondheid en uh, hopelijk dat het een, uh, ja, toch wel een voorspoedig en mooi jaar mag worden. Want uh, ja, hè, we hebben toch. Uh, we Wel genoeg corona gehad nu. En uh, ja. Bij deze. Happy New Year, Alba. It's all I like yesterday. Now's the time for us to say. En 21, wij gaan lekker muziek draaien van Havana. En ja, hoor heeft even. Het lijkt ook een beetje zomer te worden. Do you believe in lonely hearts by each other when it lasts? I can't believe cause I'm for you. Big Love. En dat allemaal hier vanaf de tolweg Tina. De eerste zaterdag 2 januari 2021. Welkom. En ik zou zeggen een hele, ja, hele goede avond eigenlijk. Ja. We gaan lekker verder met uh, Leroy en De Witte. En jij bent daar weggegaan. Nou, ik ben er nog hoor. Ik ga verlof nog niet weg om 8 uur. Van 6 tot 8 is dit uh, entertainer voor jou.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 Zo trok je bij hem in, het was ontzettend leuk. Ja, zeker in het begin, zijn zaken liepen fout. Hij dronk dat van zich af, je hebt hem lang vertrouwd. Zodat je alles gaf aan hem. Soms is daar weer die zon die schijnt, zodat bij jou de pijn. Even de titel van deze plaat, Leroy en de Witte. Jij bent daar weggegaan. Ja, zo is het. Dan denk je toch eigenlijk een beetje dat het zo wordt, hè? Dan zou je haast de kerst vergeten zijn en oud en nieuw natuurlijk. Maar het is toch echt 2 januari? Mocht je net inschakelen, de beste wensen natuurlijk van deze kant. En uh, ja... Blijf er lekker bij, tot uh, 8 uur ondervertekende Verte Hei... hier vanaf Torweg in Zandvoort met Entertainer for You. En ik zou zeggen, Tommy Wimps, een hele goede avond. Ja, hele goede avond. Hele goede avond. Hoe is het met jou? Ja, goed. Alles overleefd? Alles over overleefd, dus uh, allereerst voor jullie natuurlijk. En voor alle luisteraars uh, de allerbeste wensen voor, uh, ja, voor het nieuwe jaar. Ja, eens gelijk natuurlijk. Ook van deze kant, uh, ja, ik hoop dat je een, uh, een voorspoedig jaar uh, mag hebben... Ja, want, uh, ja uh, we het, mogen met z'n allen dat we weer snel terug mogen naar het normale. Ik, uh, ik wou net zeggen, want uh, ja, dat hebben we allemaal nodig gewoon. Ja, Zo simpel top. is het, ja. Ja, inderdaad. Hé, hey, uh, jouw uh, nieuwe single de hele dag? Ja, inderdaad. Ja, die is alweer enkele weken geleden natuurlijk uitgekomen. Ja. Ja, ik zeg al, het is natuurlijk, hè, wat we net al zeiden, door de corona, we verlangen allemaal weer naar het normale leventje. Ja, ja, Het is ja. natuurlijk een, een heel apart, raar jaar geweest. Dat uh, we ook natuurlijk zelf met het team achter de schermen... Uh, eigenlijk een beetje hebben afgewacht. Wat gaat het doen? Welke kant gaat het op? Hoe gaat het zich ontwikkelen? Ja. Ja, en op een gegeven moment, ja, wees eerlijk, lagen we zo lang stil. En, en, en, en, en je wilt gewoon iets nieuws uitbrengen. En ik denk ook zeker wel dat de luisteraars en de mensen toch weer zeker toe zijn... ...aan gewoon vrolijkheid en gezelligheid in die huiskamers. Ja. Ja. Ja. Dus we hebben toch maar uh, ja, besloten om uh, de leuke uh, nieuwe single eruit te doen... Ja. De reacties, uh, ja, die, die, die waren en die zijn nog steeds uh, ontzettend goed. Ja, ik bedoel, hij wordt uh, uh, ja, toch wel regelmatig ook uh, op Spotify gedraaid. En uh, ja, ja op YouTube wordt hij toch wel uh, uh, gehoord. Ja, inderdaad, klopt. Dus nee, dat gaat ja, allemaal goed, joh. Ja. ja. Nou ja, ondanks uh, inderdaad uh, de zware tijd, hè, want het is, uh, dat is gewoon waar... Uh, ja. voor, voor, voor de horeca, maar ook uh, voor de artiesten. Ja, ja, eigenlijk een beetje voor iedereen. En uh, ja, en daarom zeg ik. We moeten toch maar proberen in die huiskamers en bij de mensen thuis. Uh, toch eigenlijk uh, een, een, een, een beetje gezellig te maken. Ja, want uh, ga jij nog wat, uh, wat doen met uh, uh, een, een concert, zeg maar via YouTube? Of, uh... Nou, we hebben de afgelopen maanden. hebben we. Uh, Inderdaad, uh, met een gelegenheid waar ik eigenlijk destijds begonnen ben uh, in Breda... hebben we al uh, een, een paar uh, uh, streamingsevenementjes uh, gedaan, zeg maar. Ja. Die waren heel goed bekeken. We hebben uh, ook iets uh, samengedaan met uh, de regionale zender Omroep Brabant. Ja. Hier in het uh, Brabantse land ook ontzettend leuk... Uh, er stond iets gepland uh, in december. Dat uh, hebben we helaas uh, uh, uh, niet door kunnen laten gaan. Omdat uh, we zelf in het team... Uh te kampen hadden met het coronavirus. Ja. En uh, ja, ik zeg al... Uh, nu dadelijk natuurlijk... we hebben nu de feestdagen achter de rug... de jaarwisseling achter de rug. Ja. Uh, ja, ja, een nieuwe ronde, nieuwe kansen dit jaar. En uh, ik denk dat we wel weer uh, gaan nadenken... om op korte termijn zeker digitaal... iets leuks te gaan doen uh, rondom Tommy Lips. Ja, en dan uh, hopen we gewoon uh, lekker een beetje... Uh, ja, toch wel weer in het voorjaar... een beetje de draad op te kunnen pakken. Ja, laten we het hopen <lacht> inderdaad. Want we moeten zeggen... de bune, de evenementen... De feestjes, de horeca, we missen het allemaal ontzettend. Ja, ja het, zal, het zal niet in één keer een enorm concert worden natuurlijk, maar goed. Hé, als het begin er maar is. Ja, en ik denk inderdaad, wat je daar straks al zei, ik denk dat heel veel mensen, bijna iedereen er weer gewoon aan toe is en naar, aan het verlangen is. Ja, ja. En, en laten we dan hopen, als we het weer op kunnen pakken en weer op kunnen bouwen, dat we dat van met z'n allen weer snel vergeten zijn. Ja. En ja, en dat we met z'n allen weer gewoon mooie herinneringen kunnen maken en leuke tijden kunnen beleven. Ja, zo is dat. En daar uh, sluit ik me eigen bij aan. Kijk, helemaal goed. Hey, en uh, heb je, heb je wat, uh, wat eens vooruit schieten, of...? Ja, eigenlijk nog vrij weinig. We zijn natuurlijk achter de schermen steeds, ondanks dat het de coronatijd is, steeds met het team, natuurlijk, met de platenmaatschappij, de, de producent Larens van Westel, steeds bezig om, uh, om te blijven brainstormen, om, uh, dingen te blijven bedenken, uit te werken. Uh, zodat we wel uh, wat dingen op de plank hebben liggen waar we natuurlijk uh, zeker weer mee aan de slag kunnen gaan. Uh, als het allemaal weer een beetje normaal wordt, dan hoop ik dit jaar zeker weer twee singles uit te mogen brengen. Helaas afgelopen jaar natuurlijk maar eentje, de ja. afgelopen single. Maar uh, laten we hopen dat we weer gewoon lekker twee singles uit kunnen gaan brengen. Uh, de agenda, zeg ik heel eerlijk, is gewoon nog vrij leeg. Want ja, we zijn gewoon nog geen vooruitzichten. Ja, nee, dat is, maar uh... laten we hopen dat die tijden keren en uh, dat de agenda weer lekker gevuld gaat worden. En uh, ja, ik zeg al, uh, we geven er ook niet op. We blijven gewoon lekker positief. Zo is het. Hey, kunnen mensen jou dan ergens nog volgen? Dat, uh, eh, mocht het zo zijn dat dadelijk alles weer gaat lopen. Ja, zeker weten. Dat is uh, op alle social media kanalen, dus uh, Twitter, Instagram en Facebook. Als je TommyLips niet volgt of je wilt me volgen, volg me gezellig, hoor gezellig vrienden en blijf op de hoogte van alles. En daarnaast is alle informatie en ook de videoclip en de muziek te vinden op uh, de prachtige eigen website www.tommylips.nl En dan Tommy met de Y? Tommy met de Y, in het Ah, oké. Okay. Hey, ik zou zeggen, kondig hem aan Tommy. Ja, lieve luisteraars, hier is hij dan speciaal voor jullie. Zet de stoelen, de banken, de tafels in de huiskamer even aan de kant. De hele dag. Hé, hey, dankjewel. En uh, oh, een heel goed weekend, hè. Ja, hetzelfde, hoi. Hé, hey, dankjewel Tommy, hoi hoi. Als morgens dan denk ik, was het maar weer tijd. Café dat moet weer open, dan zie ik weer die lieve meid. Blauwe ogen, mooi plant haar, een kuiltje in haar bak. Zal ze muziek zitten? I'll Was die dan Tommy Leap? Wat een gezellig nummer is dat. Ja, de hele dag. Nou, uh, ja, we gaan niet de hele dag hossen-dossen. Ik zou zeggen, een hele goede avond. En uh, ja, als je zit eten, eet smakelijk. En uh, als je hebt gegeten, dat is het wel mogen bekomen. We gaan even terug naar 1975. En is het u n'existe pas? Jo Dossin. Si tu n'existais pas. Dis-moi pourquoi j'existerais pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, je serais d'inventer l'amour. Qui voit sous ses doigts mettre les couleurs du jour et qui n'en revient pas Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais.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 Le secret de la ville. Pourquoi? Simplement pour te créer et pour te regarder. Oh, lekkere plaat is dat toch? 1965. Het ziet u, niks is de pa, Joe Dustin. Helaas de vroeg van verleden in 1982. Op, uh, op 42-jarige leeftijd is deze man uh, ja, niet meer onder ons. Naast twee mislukte huwelijken en twee kinderen. Deze Amerikaan uit de... Uh, ja. Ja, Amerikaan uit, uit Amerika. Die verhuisde naar Frankrijk, ja. En uh, ja, eigenlijk daar nooit meer weggegaan is. We gaan verder met Frans Duits. En hij over hou niet om mij. 104,5 106,9 plus 6a. Ik kan van Nee, we houden het wel gezellig hier al in dit nieuwe jaar. We gaan naar Rijnklauwt en Beter en Beter. Zijn laatste nieuw uitgebrachte single. Je gooit steentjes tegen de ruit. Net als de films, je vraagt me uit. Zodat ik s'avonds samen met jou loop. Het maanlicht dat schijnt op de straat, terwijl jij plots al voor me staat. Je kijkt me aan, je ogen vol met hoop. Dit was een mooi klein begin van voor eeuwig. Was toen het hoogtepunt van mijn leven. En jij maakt het dicht. Ik weet niet, jou heb ik een doen, want jij maakt mij beter, beter en beter. Je vond de dromen die ik had, soms liepen we een kronkelpad. Jij stond heel sterk daarnaast me al die tijd, mijn hart veilig als jij verscheen je armen om mij heen, ik houd je vast, raak al mijn handstuk kwijt. Dit was nooit mooi klein begin van voor vroeg en opnieuw het hoogtepunt van mijn leven. Het beter, beter en beter Wil dat het nooit stopt Jij zorgt dat mijn hart steeds weer sneller klopt Veel beter en beter en beter Het is meer dan een gevoel Het is dat ik weet met jou Rijnklaus, de nieuwe single Beter en Beter Hier bij CWM Entertainer voor jou. Jij zorgt De klok is van 8 uh, uur. Dus blijven lekker bij. En we gaan natuurlijk ook nog wat mensen bellen. En alles gaat beter en alles wordt beter dit jaar. Zeker. Dat gaan we zeker hopen. erin weten, zo is het. We gaan naar Henk Westbroek en eh, ja zelfs je naam is mooi. Zo is dat. Dus blijven lekker bij. 406x9, 104 op de kabel 6. DB 6a, zo moet ik het zeggen. Ja, soms zit het allemaal niet mee. Als jij je kleren aantrekt zonder haast en naast zonder bijna te denken, kijk ik naar een omgekeerde streep van een volmaakte schoonheid. Elke hand Vader, kom maar blind. Zeemet voor u meer dan. Na alle ja, ellende eigenlijk uh, van, uh, van het afgelopen jaar, 2020. Denk ik van, nou laat ik nou eens lekker een uh, zomersplaatje draaien van, uh, van de Gypsy Kings en La Quiero. Want dat, uh, ja, dat klinkt toch ook wel vrolijk en lekker natuurlijk. En dat allemaal hier vanaf de Torweg En aan de lijn hebben we Robin Topper. Uh, Robin, goedenavond. Goedenavond, alles goed? Uh, ja, heerlijk. Ja, ja, ja. Kijk eens, kijk eens. Kijk, ja, ik heb uh, gelukkig, uh, ja, mooi, uh, altijd zeg maar in mijn handen knijpen, dat het, uh, ja, dat het eigenlijk allemaal een beetje voor de wind gaat. Kijk, nou dat is goed te horen, toch? Dat ja. Dat moet je zo halen, toch? Ja, toch? En, uh, ga je positief het nieuwe jaar in. Ja, ik wel, hoor. <laughs> <laughs> ja, dat is belangrijk. Ja, nou ja, ik, ik, ja, we houden de hoop erin, toch? Kijk, ja, nou, dat moet je sowieso doen. Dus uh, hey, maar uh, ja, jij hebt, uh, jij hebt een nieuwe single aangebracht. Geef me nog een kans. Wat, uh, wat is er ja. gebeurd? Ja, wat is er gebeurd? <laughs> Heb je even ook niet? Nou, het <laughs> <laughs> <laughs> interview doet nu een uur. <laughs> Oké, okay. uh, nou ja, we hebben nog even een uur hierna. Dus. <laughs> ja, ja, nee, ja, we, we zouden eigenlijk, uh, geef mij nog kans, voor eigenlijk in april uitkomen. Maar goed, uh, zoals ieder weet, uh, corona, toen hebben we gedacht: we wachten even. Ja. Maar uh, ja, goed, we moesten toch. Uh, ik wilde hem ook uitbrengen, omdat je ook, uh, ja, je weet je, je maakt uh, weer uh, vorderingen en met je stem en dat soort dingen. En we hadden alles klaar, dus we hadden zoiets van, joh, nu, uh, we gaan het gewoon doen. Ja. En uh, ja, ik ben super blij dat we het gedaan hebben, want hij wordt het echt uh, super goed ontvangen. En uh, ja, daar ben ik super blij mee. Het is natuurlijk pas uh, mijn tweede single. Dus uh, ja, en als je dan zo ontvangen wordt, uh, dan ben je ook een uh, gelukkig man, maar ik maar zeggen. Ja, want de eerste was hier in de studio? Ja. Sorry, ja, maar maling, even... maling aan. Ja, ja, ja maling aan, inderdaad. <laughs> ja, ja nee, dat... want uh, je zit nog steeds bij de brandweer of... Uh... Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja. Ik heb met oud en nieuw moeten werken, ook joh. Toen ook nog? Uh, ook nog. Ja, dat was druk, ja, ja. zeker? Ja, we hebben wel wat te doen gehad. Maar niet zoals andere jaren. Maar uh, ja, nog wel uh, steeds uh, lekker bezig geweest. Ja, ja. Dus, uh... Nou nee, ja, goed. Uh, ja, Malinga ja, is natuurlijk ook een hele andere plaat. Ja. Wilde ook een beetje een uh, andere richting op. En uh, maar pretuuse Gerp ook zoveel. Weet je, kijk, ik wil een beetje de volkse pop. En Malinga was natuurlijk echt een, een uh, feestplaat. Weet je, ook carnaval. Gaan, ja. uh, gaan ga we die banaan. Ja, ja. En uh, geen nog kans is. Uh, ja, is is, is uh, wat breder ook voor de radio. En uh, ik zeg altijd zo: uh, iedere vrouw die uh, staat te stofzuigen of een. Uh, of een man die op een stijg staat, die kan het leuk vinden. Dus ik ben er, uh, ja, ik ben er blij mee. Nou ja, dat is belangrijk. Zeker, ja. En ik bedoel, ja, ze zullen nou niet 1, 2, 3 op de stijger staan. Maar het is vrij koud. <laughs> ja, dat zijn, zijn maar, maar dat de vrouw op de ladder staat, ja, dat kan ik me nog indenken. Ja, nee, ja, goed. Maar uh, het is wel leuk om, uh, om te horen dat, uh, dat die goed ontvangen wordt. Daar ben ik wel echt super ja. blij mee. En, uh, ja dus uh, ja dus dat is ook het enige wat je nu natuurlijk een beetje kan doen hè, dat is gewoon uh, muziek uitbrengen en gewoon uh, en we zijn ook lekker bezig om uh, nieuwe muziek te maken dus uh, ja. ja dat is wat we kunnen en laten we hopen dat we snel weer uh, kunnen optreden ja nou, zeg ik uh, ja, ons werk gaat gewoon sowieso door dus uh, ja <laughs> zowel die van jou als van mij dus, ja, uh, ja uh, corona of niet uh, wij wij hebben gewoon doorgewerkt dus Kijk, ja, nou, maar dat is ook nu uh, waar, uh, waar we ze met z'n allen van moeten hebben natuurlijk. Is gewoon wel... Uh, Kijk, je moet wel muziek blijven maken. Ja. En uh, je moet wel gewoon uh, door blijven gaan. En uh, dus, dat is ook echt wel wat ik, uh, wat ik aan het doen ben. En ja. uh, dinsdag gaan we ook weer uh, de studio in, weet je wel. En we zijn wel echt uh, aan het doorpakken. Dus dat is wel superleuk. Nou ja, dat is belangrijk inderdaad. Net wat je zegt. Uh, ja, je moet er je stem bijhouden. Uh, ja. Ja. Nou, ja, weet je wat ik zeg... Uh, we gaan ook gewoon, uh, ik ben nog steeds uh, lekker bezig met zangles. En uh, weet je, dus ik ben wel lekker uh, aan het doorpakken. En uh, ja, goed, dat straks wel gewoon weer de boel kan. dan ja. Uh, Nou ja, weet je, dan kunnen we gewoon lekker door. Maar goed, de plaat is gewoon, daar ben ik wel echt super blij mee. Dat gewoon uh, alle grote stations ook hebben hem allemaal opgepakt. Ja, dat is wel super leuk Ja, wat even kijken, hoe, hoe lang is hij nou uit? Nou, hij is anderhalve maand uit. Dus ja. het is wel, uh, ja goed, dus. Uh, ja we zijn lekker bezig ja nou ja in ieder geval uh, op Spotify is het ik wel een kleine 3000 keer uh, uh, ja voorbij gegaan ja dat moet meer hè ah, ja, ja nou ja, ja. Is, uh, kijk voor deze tijd uh, hey, zeggen ja, ja, is is is, is zeker niet slecht nee het zeker niet slecht nee maar goed het is ook een, echt wel even een uh, andere kant weer uh, wat mensen nu van en het is ook wel zeker een, uh, een uh, ja, de keuze die we gemaakt hebben, gaan we ook zeker met de derde single uh, voortzetten. En, uh, dus ja, dat is wel superleuk. Ja, nou, daar gaan we in ieder geval op wachten. En uh, ja, we gaan het bekijken, we gaan het afwachten. Ja, jullie houden het lekker in de gaten, dat is goed. En, uh, ja, ik? En, en ik hoop natuurlijk uh, uh, ja, dat je gewoon hier uh, bij de volgende single weer uh, aan kan komen waar je hier ja, aan de tol weg. Want zover is het niet voor jou. Sowieso, dat gaan, we ook echt, uh, dat gaan we ook echt doen. Want uh, ja, dat is ook echt wel uh, wat deze... In deze tijd, je, ik heb denk uh, twee, drie studiobezoeken gehad. Ja. En uh, ja, dat is toch wel belangrijk om ook gewoon... Het vind ik ook zelf echt leuk om, uh, om te doen, weet je. Lekker ja. de, uh, te kijken bij de stations. En uh, ja, goed, dat is nu niet mogelijk. Maar uh, joh, dat komt zeker wel weer. Nou, je weet hoe gezellig het hier is, dus. Sowieso. de koffie is goed, hè? Ja, toch? Ja, Is die op de kazerne minder? Nou, dat is, niet, dat is niet altijd goed hoor. <laughs> Hangt er vanaf wie hem zet, natuurlijk. Massa-conflict. Massa, massa ja, ja, ja. Dus, uh, ja, ja, ja. Maar kook je nog of niet? Zeker, ja, we, nee. we, zijn, we zijn druk bezig joh. Dus uh, ah, okay. je, moet keer, je moet een keer komen kijken. Ja, uh, ja, kan, kijk, nu kan het ook niet, want wij mogen geen mensen ontvangen. Nee, nee, nee. nee maar ik, ik rij uh, ja, vaak genoeg langs de, langs de kazerne daar hoor. Ja, maar je moet gewoon uh, een keertje op zaterdag, weet je wel. Uh, dat vind ik leuk. En uh, dat is sowieso uh, moet je gewoon doen. Ja, dat ga ik zeker eens een keertje doen en uh, kijken oh, of, uh, of de koffie inderdaad uh, zo belabberd smaakt. Ja, nou ja. Moet je zelf oordelen? Ja ja ja, ja, ja, ja. Smaken verschillen natuurlijk. Sowieso, sowieso. Hey, ik zou zeggen... Ja, uh, oh, wacht even. Uh, kunnen mensen jou nog ergens uh, spotten? Zeker. Uh, ja, gewoon Facebook en Instagram. Gewoon uh, mijn naam, Robentopper. En uh, www.robentopper.nl. Nou, daar is alles te vinden en te zien. Dus uh, daar kunnen ze alles vinden. Oké, okay, en nou, gewoon uh, YouTube... Uh... Ja, YouTube, dus eigenlijk, maar ook op mijn website uh, krijg je meteen... Uh, ja, dan krijg je daar de, de clip, zeg maar. Ja. Ja, ja. Ah, okay. ja, het zat er allemaal op. Het nou, ja. dus. moet goed komen. Sowieso, sowieso. Hé, hey, Robin, ik zou zeggen, kondig hem aan. Ja, nou, beste luisteraars, hier is mijn nieuwe single. Geef mij nog een kans. Hé, hey, ik wens jou een heel goed weekend. Hetzelfde. Hé, hey, dankjewel, Robin. En uh, ja, tot de volgende keer en ik kom zeker een keer langs. Komt goed. Hoi, hoi. Hoi. hoi. Het is al laat, het is weer tijd om naar huis te gaan Ja, ik hoop dat jij er bent en op me wacht Want ik weet dat jij de laatste tijd wel eens twijfels had Over jou en mij, maar het is nog niet voorbij Nog een Robin Topper. Something flavor. Something flavor. Aventura. Een obsession. Hello. Hallo? Hallo. Ja, wat een flavor. Zet de Wim Sandvoort, tot 8 uur. Entertainer nieuws. Ik zou zeggen blijf er lekker bij, want tot 8 uur ben ik bij u met entertainers nieuw. Ik zou zeggen tot zo in 2 uur.